Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds december was het aantal nieuwe coronabesmettingen niet zo laag. Bij het RIVM zijn bijna 5000 nieuwe besmettingen gemeld, ruim 700 minder dan gisteren. Ook in de ziekenhuizen lijkt het langzaam de goede kant op te gaan, vertelt Ernst Kuipers. Daar liggen nu ruim 2400 coronapatiënten. Geleidelijk, met wat pieken, gaan we nu naar beneden en zitten we weer op een niveau onder de 200. En daarmee weer op een niveau van begin december van het afgelopen jaar dus gunstig. Maar of de cijfers blijven dalen hangt volgens Kuipers deels af van de Engelse variant van het virus. Die is een stuk besmettelijker. Twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Rusland worden het land uitgezet. Het heeft waarschijnlijk te maken met iets dat een paar maanden geleden hier gebeurde. Toen werden twee Russische diplomaten Nederland uitgezet omdat de AIVD ontdekte dat het spionnen waren. Kleine groepen van Kick-out Zwarte Piet in Limburg en Brabant voeren actie tegen bepaalde carnavalskostuums. Ze vinden pakken van bijvoorbeeld Indianen, Chinezen of kannibalen kwetsend en racistisch. Roepen feestwinkels, carnavalsverenigingen, scholen en mensen op om te stoppen met dat soort stereotypen. Julian van 24 uit Zeeland maakt sinds kort foto's van zijn grote geliefde, de lijnbus. Tijdens zijn ritten als chauffeur post hij foto's op Insta van zijn mooie Zeeland samen met de bus. En die worden ook erg gewaardeerd. Hij heeft inmiddels al een vaste club fans die graag met hem meerijden. Ja, dan proberen ze ook op die tijden bij de bus te staan. En dan komen ze meestal een dagkaartje en dan, uh, dan rijden ze soms wel eens een paar diensten met je mee. En dat is wel gezellig. En die busfanaten komen soms van ver. Zelfs uit Groningen komen mensen met een dagkaartje een paar rondes met hem door de provincie toe. Het weer komende nacht en morgenochtend kan het even flink plenzen. Plaatselijk kan 15 mm vallen. Morgen wordt het in de loop van de dag droger, maar het blijft grijs en het is heel zacht. Maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de Afrit Avenhoorn... De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum Zuid en Hilversum... vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor. En er rijden minder treinen van en naar Schiphol. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons...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 Zo, wat een lekker begin. Uh, uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. Inmiddels een uh, bijna wit zandvoort, uh, Albert Jan. Jij was uh, even buiten. Kan je al een uh, sneeuwman uh, bouwen of uh, valt dat nog een beetje tegen? Is het nee, nog een beetje nat? Nee, dat nog niet. Maar de autootjes worden al mooi wit. Kijk, kijk, kijk, kijk. Zet. Nou ja, we wachten zo uh, rond een uurtje of uh, vier, vijf wachten we de echte. Uh, Snelder valt nog volgens mij 1 uh, millimeter, uh, of uh, ja, één centimeter. Maar ik denk dat het morgenochtend in de loop van de ochtend alweer uh, weggaat, hoor. Dan smelt het alweer. Maar goed, we, hebben, we, we kunnen in ieder geval zeggen, we hebben een witte dag gehad. Nou ja, rond het uh, vriespunt, dus het blijft uh, nog even liggen. Ja, en als het niet uitkijkt, wordt het glad. Maar dan zal ongetwijfeld op de doorgaande wegen gestrooid gaan worden. Zo is het. Nou, uur 2, wij zitten lekker binnen, kacheltje omhoog. Ja. En wat gaan we doen? Nou ja, we hebben een aantal van die hoofdpijndossiers hè, in de gemeente. En daar is het nou, die ene is, de, en dan heb ik het over de passagepanden. Want het gehannes rond het passagepanden, dat dreigt naar een climax te gaan. Daar hebben we straks een bijdrage over. En we kijken natuurlijk ook nog even samenwerken aan de cultuurvisie van Zandvoort. Eh, verder hebben we nog natuurlijk wat, wat andere Zandvoorts nieuws voor u dit tweede uur. Eh, bij woningisolatie hebben we het al over gehad. Omgevingsvisie gaan we het dus nog even over hebben. En over een aantal andere activiteiten die verlengd worden dan wel nieuw zijn. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Ja, aan het begin van uur 1 uh, vertelde ik over die duif... die ja. uh, van Amerika naar uh, Australië zou zijn gegaan over de 13.000 kilometer. Kan natuurlijk nooit, maar goed... Uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat hij een uh, valse ring om had. Dus dat het uh, gewoon een uh, duif uh, uit Australië was... Maar wij hebben het vosje hebben wij een naam gegeven Herman, ja, hè? Ja, wij, wij, Herman ja. de vos. Aan uh, iedereen die, die gevonden is, geen, geen rijn de, de vos. Nee, wij, wij noemen hem Herman. Zo is het. In, uh, wij volgen. Ja, hem aan, toe. aan die duif was ook een naam gegeven. Dat was ik eigenlijk uh, vergeten te vertellen. Ja. Die duif, die heet uh, Joe. Joe. Ja. Oh, Oké. Okay. Een Amerikaanse duif die Joe heet. Nou, nou, waar zou dat vandaan komen? Geen flauw idee. Biden. Oh, tuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus uh, de duif Joe, uh, nou ja... Hij mag in ieder geval uh, daar uh, gewoon in uh, Australië blijven. En uh, hoeft het niet uh, te bekomen met zijn uh, leven. hij uh, mag gewoon lekker uh, daar blijven rondvliegen. Beginperiode van CFM uh, komt deze plaat. Al 30 jaar zijn we de lokale radio van Zondvoort. En Don uit 91 hoort daarbij... The camera pans, a cocktail glass, behind a blind of plastic prints. I find the lady with a fat diamond ring. then you know I can't remember a damn thing. I think it's one of those deja vu things. Or a is trying to tell me something, but we'll have to stop thinking about it.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 A <laughs> careless whisper from a careless man, a new tribe dance for a new tribe fan, marionette strings are dangerous thing. A thought of all the trouble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 Echte uit de beginperiode van C.F.M. muziek van de Drift on Memory Bliss. van de is de Sans raison, il suffit de vivre, c'est bon, mais c'est meilleur et c'est moins long. Avec un peu d'ivresse, rien, on se casse la voie, bien on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours, on s'inventer des princesses. Le patron te fait la misère, pleb morale sur une civière, t'es encore fatigué d'hier, on réfléchira demain. Puis pour le cœur, la moitié est vide hein? Tant que des potes on en a plein Sois laisse comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse, viens. On se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, onana. Ton histoire d'amour, bas de lèvres. Dans ton café, t'as mis du sel. T'es trop petit pour toucher le ciel. Rien. Parce qu'on grandira demain. Presque plus rien à boire Le bar va fermer tout est noir Mais on, est là. on continue sur le trottoir Mais on, est là. Hey. On, est là. Mmh. on va encore rentrer trop tard Mais on est là. Je crois que j'ai un oeil au beur noir J'ai encore cassé ma guitare Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir Wat een uh, lekker deeltje, joh. De Lafette, de single van uh, Amir. Wil je trouwens uh, meekijken in de studio? Dat kan, hè. www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Of uh, download de CFM-app, mocht je die nog niet hebben. En ook dan uh, kan je heel makkelijk uh, bij het beginscherm even klikken op het uh, testbeeld. En dan uh, kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10A. Nou, wij uh, hebben nog geen 1 april-grap... <laughs> de hoor. Nee, er gaat het een en ander gebeuren met de panden rondom het Palace Hotel. Ja, je hebt een aantal van die hoofdpijndossiers in Zandvoort. Die dan jaren lopen. En een ervan is ook dit verhaal van die passagepanden. Want begin november vorig jaar schreef gemeenteadvocaat Pieter Nabben een brief. Naar zijn ambtgenoot Eduard de Geer. Die de voormalige erfpachters van de passagepanden vertegenwoordigt. Uit de inhoud valt af te leiden dat de gemeente het nu wel welletjes vindt met de zich voortslepende gang van zaken rond de door de gemeente verlangde schone oplevering van de percelen. In de brief geeft de gemeente de individuele erfpachters tot uiterlijk 1 april, dat is geen grap, de tijd om de grond en opstel schoon en gesloopt op te leveren. Erfpachters die voor half december jongstleden niet on onvoorwaardelijk gehoor zouden geven aan dit ultimatum, werd een kort geding als mede een vordering op verschuldigde gebruiksvergoeding vanaf januari 2019 in het vooruitzicht gesteld. Dit schoot bij erfpachter Roel van den Heuvel in de verkeerde keelgat, waarop hij reageerde met een brief op poten aan de gemeente. Daarop stelde D66 en Partij Zandvoort vragen aan de verantwoordelijke wethouder Ellen Verheij. In haar antwoord stelde de wethouder recentelijk uh, dat zij geen aanleiding ziet om van haar voornemens af te wijken. En de erfpachters hebben op hun beurt het ultimatum naar zich neergelegd en om uitstel en meer overleg gevraagd. Hoe nu verder? De gemeente lijkt vastbesloten om de zaak nog voorkomend toeristenseizoen en de Dutch Grand Prix af te ronden. Oftewel de pannen gesloopt te hebben. Te meer omdat zij, om overlast voor omwonenden te beperken... de sloop wil combineren met die van de slurf van het, Paas, van het Palace Hotel. Die staat vooralsnog gepland voor begin van het voorjaar. Volgens de gemeente zijn de sloopkosten en de passagepanden... voor rekening van de erfwachters, maar die betwisten dat. Het is de vraag hoe hard de wethouder de zaak zal spelen. Zolang de huurders niet zijn vertrokken... is sloop zonder gedwongen ontruiming uiteraard niet mogelijk ook dit hoofdpijn uh, dossier zal worden vervolgd. En ik hoop dat ze er uh, samen gewoon uh, uit gaan uh, komen... en dat we kunnen gaan werken aan een uh, mooi zandvoorts... en een uh, mooie nieuwe boulevard rondom het uh, Palace Hotel. Dank voor uh, deze info. Uiteraard ook na te lezen op onze CFM-app. En hier is Three Doors Down. 100 days have made me older Since the last time that I saw your... ZANG Stijden even lekker mee met deze van uh, Three Doors Down en Here Without You. Zes minuten voor half vier. Zodat uh, ik uiteraard weer uh, meer informatie op je eigen lokale radio CFM. Al 30 jaar zijn we er hè. Radio, tv, internet en de socials. En uiteraard ook de CFM app. Je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En draai je ook uh, lekkere muziek. dacht je Van deze van uh, Artists United Against Apartheid in Sun City. We're vodka and rappers united and strong. We're here to talk about South Africa. We, We don't, don't like what's going on. Time. it's time for some justice. It's time for je fan bent van de jaren 80 uh, muziek... dan weet je deze waarschijnlijk nog wel te waarderen en te herinneren... de single van uh, Artists United Against Apartheid. En Sun City inderdaad uh, tegen Apartheid, wat uh, daar uh, aanwezig is en uh, was. Ja, we gaan het hebben over de omgevingsvisie van de gemeente, albert -Jan. Ja, want hoe denkt u of jij dat Zandvoort er in de toekomst uit zou moeten zien... Zandvoort is namelijk een plek waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Met ongeveer 17.000 inwoners en ieder jaar zo'n 3 miljoen bezoekers... is toerisme en recreatie een grote inkomstenbron... en ook een factor om rekening mee te houden. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de economie het hele jaar rond draait... en dat deze ook duurzaam is? Hoe blijft Zandvoort een fijne badplaats om te genieten van de zon en het strand... maar ook als woonplaats aantrekkelijk... En hoe gaan we om met de druk op de woningmarkt en de schaarse ruimte? Deze en andere vragen beantwoorden ze in de omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan wat voor het dorp Zandvoort zou kunnen zijn... Eh, tot met het jaar 2040. Om de omgevingsvisie ook echt samen met het dorp op te stellen... is er een, is er een participatietraject van start gegaan. Met behulp van meer, meer meedenkgroepen van bewoners en expertgroepen... zijn er een aantal perspectieven opgesteld... Deze ideeën willen we graag voorleggen en toetsen. En daarbij kunnen, kan de gemeente jouw mening en input goed gebruiken. Wat vind jij of u belangrijk voor de toekomst van de Zandvoort? Tot en met 1 februari is het mogelijk je mening op te geven... via de website van de gemeente Zandvoort. En daarna worden de resultaten gebundeld... en zullen ze als input dienen voor expertgroep in februari 2021. Je kunt je reactie, of u kunt je reactie achterlaten op www.zandvoort.nl slash projecten slash omgevingswet. Nog een keer www.zandvoort.nl/slash projecten/slash omgevingswet. Of gewoon even naar uh, zandvoort.nl en dan kom je er ook wel volgens mij <laughs> toch, Abbasan? Zeg dat dan meteen. <laughs> Oké, okay, ja, dat is een stuk makkelijker. Ja, nou, we gaan gewoon. Dat staat er niet. Nee, dat is waar. Lekker plaatje. De nieuwe zin van Safine. Walk into the mirror. You see eye to eye. With a girl who stares back at you and with foggy eyes. Why, why don't you agree with the reflection? Deze dame, Safine, die klopte aan bij uh, Jan Smits toen ze 14 jaar oud was. Ze zei van nou, ik kan best wel zingen hoor. En ze ging ze gewoon zingen hè, voor zijn neus. Ze kwam meteen tegen op straat, want het was uh, haar uh, buurman. En die zei van nou, kom later maar terug als je groot bent. Nou, dat ze een aantal jaren later heeft ze gedaan en ze is nu groot. Ze heeft heel veel mooie muziek gemaakt en uh, haar nieuwe singles uit ook uh, uiteraard uh, Promote door Henk-Jan Smits. Dat was de single Never Compare. Zeg tegen Albert-Jan, je mag een Beatles-nummer uitkiezen. Heb ik de? Dus ze deden best op de Beatles. Er staan iets van 50 Beatles-nummers op. Ja, doe maar uh, Don't Let Me Down, zegt hij tegen mij. Oh, die zal ik wel hebben. Nou, dus niet. Maar gelukkig heeft Albert-Jan hem wel gevonden. Dan gaan we luisteren naar, inderdaad, de Beatles en Don't Let Me Down. Don't Let Me Down Like she does, Ooh, she does, yes, yeah, she does. And if somebody loved me like she does. For the first time Done. Uh -huh. En als je naar deze videoclip kijkt van de Beatles... dan zie je ze op het dak staan. Uh, Jan, wat doen ja, ze daar? Het is een wereldberoemde uh, uh, op opname. Ze zijn namelijk nou <coughs> op het dak gaan staan van de Apple uh, Studios in, uh, in Londen en hebben daar een, een, een frassisch concert gegeven met dit nummer. Geweldig. Dus Alle mensen die gewoon boodschappen aan het doen waren... die keken op een gegeven moment naar boven. Ja hoor, daar stond het. Een <lacht> en daar is dit nummer ook van. Don't let me down. Don't let me down. De keuze van Albert-Jan. Dank je wel daarvoor. Vanavond vindt in de grote huiskamer een concert plaats. Daar hebben we het over Ahoy in Rotterdam. Ja. En ja, vanwege corona gaat de vrienden van Amsterdam vanavond niet door. Dat is uiteraard logisch niet door met het publiek. Maar een aantal groepen hebben er toch voor gekozen om vanavond te gaan op te rijden, treden en dat te livestreamen op internet. En iedereen kan daar vanavond bij aanwezig zijn samen met je vrienden in je huiskamer. Uiteraard wel coronaproef, maar dan kan je genieten van het concert Vrienden van Amstel Live. De speciale 2021 editie. Dus we maken dus van nou, hoor je weer een gezellige huiskamer... en jij kan ook thuis een huiskamer maken. Maar dat kan je ook bij Pluspunt. Klopt, want de huiskamer van Pluspunt is namelijk een uitkomst. Voor iedereen die heeft de lockdown natuurlijk consequenties in het dagelijks leven. Maar voor de jongeren heeft het misschien nog wel het meeste impact. Bij Pluspunt is daarom de huiskamer geopend. Een initiatief om de Zandvoortse jeugd... op een corona-verantwoorde manier bij elkaar te laten komen... en om samen actief bezig te zijn. Jongeren die om wat voor reden dan ook te weinig ruimte thuis hebben... zijn meer dan welkom bij deze huiskamer. Er is onder meer een uh, aparte ruimte waar de online lessen van school gevolgd kunnen worden... en waarin in alle rust het huiswerk kan worden gemaakt. Neem vooral ook sportieve kleding mee, want onder leiding van Duco uh, van Team Service worden ook allerlei sportieve buitenactiviteiten georganiseerd op het plein bij de blauwe tram. De huiskamer, is in, in de huiskamer in het Jeugdhonk in het gebouw van de Blauwe Tram... is de komende periode geopend van maandag, woensdag en donderdag van 12 tot 6 uur. Dus van maandag, woensdag en donderdag van 12 tot 6 uur. De huiskamer staat onder leiding van Marike, Chantal en Rens... de jongerenwerkers van Pluspunt. Meer informatie staat uiteraard op de Facebookpagina van Jeugdhonk Pluspunt. En voor vragen is Marike natuurlijk bereikbaar op haar 06-nummer. En dat 06-nummer is 06... 363 00809. 06 363 00809. Het is een geweldig initiatief om de jeugd... Ja, je kan je huiswerk doen, je kan uh, buiten een balletje trappen... je kan sportief bezig zijn en uh, zo toch de jeugd tegemoet komen... en een zinvolle invulling te geven aan ja, de vrije tijd. Helemaal goed, de huiskamer van Pluspunt dus... speciaal voor de jongeren hier in Zandvoort. Goede actie van uh, Pluspunt uit Nieuw-Noord.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 De singer van uh, Eraser en Sometimes. Vanavond, dus de vrienden van Amstel Live. Live zien uh, via een uh, speciale livestream. Vrienden!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 so much young than I do En ik zijn begonnen met uh, SOS uh, Live. Elke, uh, elke week uh, zeg maar zo, uh, rond de uh, half vijf een uh, live uh, optreden. En uh, deze kwam ik tegen, want de vrienden van Amstel is vanavond... Uh Via livestream. Ja, ik krijg het er helemaal warm van, joh, van, ja. die, uh, van die plaats. Leuk. En dan zie je al die mensen, die duizenden mensen bij elkaar uh, genieten. En dit was uh, de helden uh, van Amstel. En uh, Nick en Simon deden hun helden na, uiteraard. De Beatles. We zaten ja. toch in de Beatles. Dus... Maar in die intro zeggen ze van de gratis kaarten. Ik bedoel, ze, ze gaan, niemand, niemand hoeft er toch heen. Kan er toch heen? Nee, nee, om het te volgen. Dan krijg je een toegangscode oh. om op de livestream te komen. Yes. Dus je moet inloggen, even inloggen oh, yeah. ja, en zeggen handig. van ik ben daarbij uh, vanavond. Ja. En dan uh, kan je live uh, meekijken zeg maar, uh, op de livestream van uh, vrienden van Amstel.nl Waar je ook uh, meer informatie uh, kan vinden. Ik krijg er gewoon warm van als je dat ziet. Uh, die beelden met echt uh, ja, duizenden mensen. Ik ben natuurlijk ook diverse keren bij de Vrienden van Amsterdam geweest. Jullie ja, gingen met de hele groep al elk jaar. Ja, zelfs nog een keer met uh, het café uh, hier ja. uh, in de Halterstraat. En uh, ja, dat was altijd een heel mooi feest, de vrienden van Amstel. Vanavond de 23e editie en jij kan daarbij zijn, hè? Gewoon eventjes je aanmelden op vriendenvanamstel.nl En ook Simon treden vanavond op Kraantje Papi, Snelle, Guus Meeuwens. Wie kwam ik nog meer tegen? Willeke Betty Arman van Buren, uh, Duncan Lorenz, Paul de Leeuw, Jochem Meijer. En uh, Koen en Sander ook nog. van de week met de samenstelling van uh, dit programma bezig, uh, Albert Young. En toen had ik uh, Belinda Carlyle in mijn hoofd. Ik denk welke plaat ga ik daar nou van draaien? Nou, ik had er twee uh, klaargezet. Heaven is a Place on Earth en deze Lieve Light On. En je hoort het, hè, welke keuze het is geworden inderdaad. Uh, de single uh, Lieve Light On uit uh, eind jaren tachtig uh, alweer. Nou, nog vier minuten te gaan. Jij hebt nog twee korte berichten voordat je daaraan begint... ...melden we nog even dat we net een persbericht binnenkrijgen... ...of persmelding, dat er een ongeval heeft plaatsgevonden op de Van Lennepweg... ...met, de, met de blikschade, zeg maar, en hoe het verder afloopt. Daar houden we je uiteraard, mochten we dat weten, van op de hoogte bij CFM. Voor de knutselende kinderen in Zandvoort heeft de KNRM iets leuks bedacht. Een van de vrijwilligers van de reddingsmaatschappij... ...heeft een bouwplaat ontworpen van de reddingsboot De Annie Paulussen... De bouwplaat is in twee verschillende formaten te downloaden. Op schaal 1 tot 100 wordt de reddingsboot 10 cm lang... en op schaal 1 staat tot 55 ongeveer 18 cm. De, de bouwplaten zijn als pdf te downloaden... via de sociale mediacanalen van de KNRM Zandvoort. Een tip? Print de pagina's uit op wat dikker papier... zodat het bouwwerk stevig genoeg is om neer te zetten... Veel bouwplezier en de KNRM is erg benieuwd naar het resultaat. En ze zien graag een foto van je bouwsel tegemoet. Leuk initiatief voor de kids. Zeker. En dan uh, vraagt, wordt uw medewerking gevraagd door een uh, collega van ons... en een uh, presentator van het uh, programma van ons mediapartner uh, Zandvoort Insight... Jelmer Koper. Want voor zijn studie is Jelmer namelijk bezig met een onderzoek... naar het stemgedrag in de regio Kennemerland. Hij heeft een vragenlijst opgesteld en doet een oproep aan zoveel mogelijk mensen om deze in te vullen. Met het onderzoek wil hij meer kennis vergaren over het te verwachten stemgedrag tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. De enquête telt slechts 14 vragen. Invullen is een kwestie van een paar minuten. En wie Jelmer hierbij wil helpen met zijn onderzoek, kan de vragenlijst invullen. En ga dan even naar de Zandvoedse Krant, naar pagina 5. Want daar staat een QR-code afgedrukt. Als u die uh, op uw mobiel even uh, overneemt, dan krijgt u de vragenlijst automatisch op uw mobiel. Ja, het is me helemaal duidelijk, Albert uh, Jan. Ja? Ja. ja, ik heb het ook gedaan. Ja, ja nee, ik denk, bedoel, ik zal Jelmer ook even helpen. Ik bedoel, uh, het kan geen kwaad. Maar het is, uh, ja, het is 14 vragen, je bent er zo doorheen. En uh, hij kan nog weer verder met zijn onderzoek. Dus doe mee met het onderzoek van uh, onze collega Jelmer Koper. De aanwijzingen daarvoor staan allemaal in de Zandvoortse courant van deze week. We gaan op naar het nieuws weer van 4 uur. En daarna zijn Albert-Jan en ik er uiteraard nog 1 uur lang... op deze sneeuwachtige zaterdagmiddag in Zandvoort. Let your heart decide. Maybe I see a future and it's time to mind. Look in your eyes and see you searching for a sign. But you'll never fall until you let go. Don't be so scared of what you.